Uh, om even het verhaal af te maken over Israël en de volkeren der wereld. Uh, de, volk, de vorige paus, Johannes Paulus II, hij, hij had gezegd, erg mooi, geweldig dingen gezegd. Iets gezegd wat ik zie dat die enorme bevattingskracht had. Van boven heeft is hem aan hem helder Gegeven. Dus hij weet wat hij had gezegd. Hij had gezegd dat in het oplossen van het probleem van Israël en de volkeren en de wereld. Hij zegt, Israël, het probleem van Israël is, er bestaan realistische oplossing en uh, fantastische oplossing. Dus een, een zeg je dat, fantastische? Dus niet echte, dus de denkbeeldige. Een schijn. Irreële, erg goed. Reële en irreële oplossing. De enige, de enige reële oplossing van het probleem met Israël is, zegt hij, het enige, het enige oplossing, de reële oplossing, zegt hij, van het probleem is, het ingrijpen van de schepper. Dan zal de hele wereld zien, dat de schepper, de hand, de schepper heeft het, de oplossing gebracht. En de irreële oplossing is, is wanneer Israël zal met andere volkeren, met andere, andere landen, um, um, zeg ik overeen, overeenstemming zou brengen. Dus vrede zou hebben met alle andere landen. Dat is dan irrealistische oplossing. Dat betekent een fantasie. Uiteindelijk zal nooit de schepper zelf waak daarover dat er geen vrede zal komen, dat de volkeren blijven Israël uh, op zijn vingers ah, teken om niet proberen steeds wanneer Israël probeert of zal proberen een, een oplossing te vinden door hun eigen kracht. Dat bestaat niet. Israël moet en kan, moet en kan oplossingen ontvangen alleen boven het verstand. En daar versnakt ook de hele wereld naar. Niet met raketten, niet met, ook met al die panzer, panzer voertuigen en alle mooie, mooie technieken. En mooie, mooie, mooie, mooie geweldige militaire macht, maar moet ingrepen en wanneer kan ingrepen zijn van de schepper? Moeten wij zitten, wachten waarop, moeten, wat is dan, hoe kan het opgelost worden? Hoe kan de schepper, nog een keer, hoe kan de schepper inmengen nu en helpen en, en tonen aan de wereld dat hij ...komt op voor Israël en voor daarmee ook voor de hele wereld. Op welke manier? Wat moet Israël doen? Moet, moet behoefte hebben. Behoefte. Precies. Niets anders, maar niets anders. Kijk, moet je zo weten. Dit volk heeft wel de absolute verbondenheid met de schepper. Wat ontbreekt, ontbreekt. Want altijd hadden ze dat contact, altijd met de schepper... Uitkomen uit Egypte moesten zij alleen maar schreeuwen tot hem, niets anders, dan zullen zij zien dingen die, die, die, die echt wonderlijke dingen zijn, dat heet wat ik noem dat uh, de Joodse wiskunde, dan zullen zij, zullen zij de oplossingen zien waarvan niemand zou denken, zelfs vermoeden wat voor oplossingen zijn dat de wonderlijke oplossingen zal, zullen zij aantrekken hier op aarde, maar zij moeten de behoefte hebben, de behoefte aan, wat, waaraan? De behoefte aan de hulp van de schepper. Kijk, niet alleen de hulp moet je hebben, de hulp kan komen wanneer? Als er behoefte en behoefte aan de hulp is. Als, men, als, men, als de behoefte is, dan, kan men hulp ontvangen, ja of niet? Als iemand geen behoefte heeft, dan nou, wordt hij dan geholpen. Nou, iemand met die, met die, met die koude dagen, koude nachten, ja. we hebben gezien dat iemand, als iemand in, de, in, in, in straat op straat woont, komt hij dan naar wie weet ik veel, naar de plaatsen waar die speciale plaatsen, en dan met die koude nachten, dan krijgt hij daar een gratis um, kan die overnachten, en dan ook nog een beetje maaltijd krijg je dan, nou, maar hij moet wel een behoefte hebben, wie geen behoefte heeft, of, wie, of die verslaafd zijn, die blijven buiten, en dat is dan levensgevaarlijk voor hen, nou precies hetzelfde is met Israël, zij moeten behoefte hebben, net zoals, let op, en dat kan, omdat, kijk nou, hoe zeggen ze zelf nu, elke hond nou in Israël, is nu voor de oorlog, waarom? Om, om af te straffen de Hamas. Waarom? Ze zijn allemaal nu eens geworden. De hele, het hele volk is nu eens. Allemaal één gewo geworden. Het hele volk is nu één geworden in, in, uh, door, de, door dat probleem. Ja, door, die, door die beschietingen van, van Hamas. Ze Zij zijn één geworden. Dat zeggen ze. Oh, dankzij. Ze zeggen dat zelf. Dankzij. dankzij ja, dankzij die. Dankzij, ja, dankzij die Hamas, wij be, die beschittingen van Hamas, zijn we nu, Israël is nu een geworden. Geweldig. Zo, so, ze kunnen wel één worden dan. Maar dan moeten ze één worden in die behoefte van binnen, niets anders. Dat kost niets. Dat is, het, dat is het grappigste daarvan. Dat is het, dat het kost niets. Begrijp je, dat kost geen, al die, um, al die wapens, et cetera, dat is allemaal geld. Dat is oké, okay, dat is allemaal maar het kost niets om de behoefte te vragen. Dus zij moeten gewoon behoefte, iemand moet daarop staan bij hen die kracht heeft in zichzelf. Ja, die, uh, die dan uh, durft ook tegen, tegen, de, tegen de, de, ja, de gebruikelijke meningen en gebruikelijke religie in, et Die moeten durven en zij moeten luisteren. Maar ze moeten wel zelf behoefte hebben aan de hulp. Dan zal een realistische oplossing komen van boven waarbij de hele wereld zal zien dat, dat is de dat is, dat komt van de schepper en niet van en niet uh, van al die van al die ja van de of van al die al die politici die, die nu iedereen wil van hen. Alle politici dan alle willen ze slaan, een, munt, een gouden munt slaan aan deze actie, uh, aan de vooravond van de uh, nieuwe verkiezingen. Dus verkiezingen van, ja dat is iedereen wil natuurlijk slaan, die wil, wil zijn eigen doel nastreven. Maar tot en toe, dat is belangrijk omdat uh, de behoefte erg eenvoudig. Heb je niets voor nodig, heb je geen verenigde naties nodig. We hebben niets nodig. Alleen maar de behoefte. Betekent niets met synagoge. dat heeft niets te maken met synagoge. Alles wat zij zeggen in synagoge is niets. Absoluut. Helpt absoluut niet. Juist in tegendeel. Zij moeten dan gewone volk. Moet gewoon volk. Moet behoefte hebben aan de waarheid. Daar gaat het om. De waarheid betekent. Betekent dat zij niet. Be, be, dat zij behelpen zichzelf niet met de met de beelden, met, het, wa, met de uh, denkbeeldige realiteit waarin zij verkeren. Wij zijn één volk, één land, net zoals andere landen. We willen net zoals in reeks, in dezelfde, eh, net zoals andere landen zijn. Maar, dat wij moeten, wij zijn één land, speciaal land, klein landje, maar dat, dat behelpt zichzelf alleen maar de schepper die waakt over, de, over dat land niets anders, geen engelen nergens, alleen de schepper, dus zij moeten alleen maar doorkomen in hun uh, uh, geschrei naar boven, Ze moeten uitkomen daar, en dan de oplossing zal zijn, net zoals bij het uitkomt, bij de uh, uitocht uit Egypte, het is eenvoudig, het is, het is absoluut eenvoudig, maar dan het moet wel een, een kritieke massa zijn aan deze kracht net zoals hij schreeuwde vanuit Egypte toen de nieuwe koning kwam nieuwe farao kwam zo moet het ook hier zijn en dan is het opgelost daar hebben niemand voor nodig we gaan verder naar de, terug naar de zorg. Dus eventjes had ik weet, herinner je nog, we hebben dat over deze speciale zielen die, die, die, geen, die alleen maar gegemaag hebben, maar geen chassadin. En dat is wat we gaan nu um, verder um, doornemen. Wij staan, uh, waar staan wij? Volgens mij regelt zeer de punt. De rechter, de rechter kolom. Nee, de linkerkolom. Hm? Ja. De linkerkolom. Ja. Kolom, ja. De linkerkolom. Linker na? Regel 2 naar de punt. 2 naar de punt. En nu goed opletten. Dus, nog een keer over de Uria. De naam Uria. Uria. Nee, ik heb het nog niet. Ik heb wel gelezen, maar ik heb het niet vertaald. Mijn vrienden. Nee. Ik heb het niet vertaald. Of vertaald? Nee, nee. Uria en we waren bij die kaarten gebleven, volgens mij. Nee, vertaald, echt, nee, heb ik niet vertaald. hè eh? Oké, okay, dan gaan we dat uh, nog een keer vanaf 35, de rechterkolom, 35, naar de punt. En nu goed opletten. We uria hachiti, en de uria hachitit, 36 de Shama Gvoha me ooit. Hij was een zeer hoge ziel. Ja, ja, Colom heeft genaamd Gar, want hij was helemaal van het aspect Gar. De regel 1. Gar is dus alleen maar lichte Kelim. Alleen Kelim zeer hoog, maar de, de, het niveau Gar. Nee, dat betekent het niveau Gar. Goed opletten. Niet kilim, maar niveau Gar. Dat betekent hij had aangetrokken de, keli, de lichten van Gar. Ushmo je gelaaf en de naam bevestigt, geeft een, een, een bevestiging, nee, geeft een bewijs daarvan. Let op. Geeft een bewijs, bewijs daarvan. Zijn naam is Uriah. Uriah betekent, als je dat even verdeelt in tweeën, dan heb je dan oor, uutk. Oor is licht. Zie je dat? Oor is licht. Lichtgochma wordt altijd oor genoemd. En dan is het Yudkei, Oor, Yudkei, het licht van Yudkei, en Yudkei is Chochma Dus het licht van de twee, twee eerste letters van de naam van de Hawaïa. Dan we zien dat het licht, dus licht Gar. De bevestiging daarvan is dat het licht Gar is, Or is licht en Yudkei is Gar is Chochma Ki lo ya bo mifjenda Waf kei klum. Want hij had van het aspect vak, dus vanaf zeven, zes onderste, oftewel zeeran pina nu kwam, kan je ook zeggen, hij had van het aspect vak, dus van de chasadim, wak het chassadim. Welke wak is de letters waf en he van de naam van de Hawaii? ניץ הייתה ללמר חוכמה תוי ולפיכך בגדי דרי להמתיק את בת שבה במידת הרחמים לקחה פיר אוריה שגוב חינת גר ונמתקה אל ידו Vijf, waar achar kach, hij ta reuja le malchut Israël. Let op. Ulifikach en daarom, bij de drie le hamtieke het Batsheva, om Batsheva te verzoeten, bij me met de eigenschap van barmhartigheid, dat is wat malchut nodig heeft. Lacha. Uria uh, uh, uh, nam haar Uria, Uria nam haar tot vrouw, zogelijk so gar Uria die het aspect gar is, we de do en ze werd verzoed door hem, vijf, welke we en vervolgens hij uya was zij geschikt Le Malchut, Israël. Voor het koninkrijk van Israël. Voor altijd. Eerst moeten we, wat moeten we altijd doen met Malchut? Maar eerst moeten we Malchut brengen, ook in onze elke toestand. Moeten we haar brengen naar boven. Hij zegt naar de Bina. Wij zeggen naar de Bina. Wij zeggen, zeggen altijd naar de Bina, maar waar? Altijd, let op, wat hij zegt ons naar de Bina. Wij moeten altijd brengen eerst naar waar naartoe. Naar de bina van welke klieg? Van de hoogste. Malchut, eerst. Malchut, we willen corrigeren malchut. Altijd, wie moet correcties hebben? Altijd malchut. Wij hebben altijd gezegd, als eerste in elke correctie, wat moeten wij doen? Brengen die malchut naar waar naartoe? Altijd, nee, we hebben gezegd, naar wel, welke naar knie. Welke, naar welke, naar welke Moeten we altijd verdunnen. Ja, verdunnen. Maar goed, is, en, is een eh, vierde, vierde stadium, Moet je altijd brengen naar de ketter. Ja of niet? We hebben gezegd, verdunnen naar de ketter. Altijd eerst brengen naar de ketter. Maar de plaats in de ketter, die heet die welke plaats in de ketter? Bina van de ketter. Altijd is het bina. En niet als, als wij zeggen dat altijd moet het, moet het, moeten wij brengen, uh, maar goed naar de ketter, herinner je nog altijd, naar Klieschua zoals wij dat zeggen. Klopt. Maar waar naar Klieschua? Altijd naar de Bina. want maar goed heeft, verbondenheid door, die vier stadieën, ja, door de vier stadia van het licht, herinner je nog, heeft verbondenheid, intrinsieke verbondenheid met de Bina. En niet met geen andere sfera. Dus zij, zij, moet, zij, zij, zij moet, maar goed moet je altijd brengen naar de bina. Maar welke bina? Nou, van de klierketter. Als wij zeggen dat wij moeten komen naar eerst, in elke toestand, begin van elke correctie is, te komen naar de ketter. Ja, naar de kliershoe. Dat betekent naar de bina van de kliershoe. Eigenlijk. Daarna dalen we af van de bina van de klieketer, dalen we af, altijd naar de bina van de gochma, enzovoort, enzovoort. Dat is wat hij zegt ook, dat eerst moet zij, eerst nam haar uh, tot vrouw, Oria, die gaar is, en hij bracht haar dus, hij verzoete haar mit, uh, met zijn licht, ja, dus met gar, dus met licht van gar. En daarna kon zij afdalen, duidelijk afdalen naar haar eigen plaats. Dus gar is niet haar plaats, goed opletten. De plaats van Uria is niet haar plaats. Haar plaats is malgoed, duidelijk op, op de plaats van de malgoed. Haar man van, de, van haar, haar echte partner is het mannelijke van de malgoed het mannelijke van de klimaat goed, maar zij moest eerst opstegen. Kijk hoe, hoe, hoe geniaal het plan van de schepper is. Dus ook net zoals de in de werelden is dat malchut moet opstegen naar de Bina. Zo so precies heeft hij ook geregeld in de, op de schaal van de zielen dat ook de malchut, de, de, par, de partner, de vrouwelijke partner van de koning, van koning David, die mal is, de hele bedoeling is om het alle, de schina, om alles te brengen, het licht brengen naar de mal goed, en niet naar boven, Duidelijk. dan heeft hij goed gekeken wat het is, kijk nou naar nou, de, de goddelijke logica, hoe verschillend is, hoe dag en nacht is, in, in wat het hier op aarde is, dan, moet, dan heeft die uh, Batsheva gegeven aan Boerje, die eigenlijk gar is, bracht haar naar boven, naar die, zijn ziel was alleen maar gar. We zullen we zien verder, wat, wat, wat, wat, wat moest met, met, met, met haar gebeuren, waarom, waarom is het zo. En daar heeft hij haar gegeven. De garlicht van de gar, zij kreeg dan licht via de gar, zij kreeg in zichzelf ook dan als het ware de doorgeefluik geworden van de licht van de bina van boven en dan kon zij dan afdalen naar haar eigen plaats, naar Noekwa van de Malgoed om de vrouw te worden van de, van de koning van Israël, dus hier de koning van Israël is David, met hem zal komen de, de, het, koning, het koninkrijk God zie op aarde, en zij is dan gekomen en wordt een vrouwelijke partner van hem dus hier op aarde en Baard, de zoon Shlomo, de zoon, is de koning, Salomo, de koning, die vrede, waar de vrede wa met hem, dat de vrede met hem is. Shlomo, sal, Shalom. En u nu kijk eh, nu, dat een beetje toelichting, kijk wat je zegt ons. La Kha, dus, Uria, Namhar, uh, de regel 4, welk Uria is Gar, het aspect Gar, Namhar, tot vrouw staat het niet, maar Namhar, we taka Aka en heeft haar, en is hij, zij is verzoet door hem. We acharkaag vijf, en vervolgens heet Aruja, was zij geschikt, werd zij geschikt, le malgoed Israël, voor de malgoed van Israël, malgoed is koninkrijk, voor het koninkrijk van Israël. We zezen zes дината ла урия брахами дайно бигда изейфин легамти ка брахами шигу башем юткей ши бе урия веше що медати з води зоорсе хто топ винатала ен урия намхар натали з нам намхар урия брахами мет of door barmhartigheid. Wat betekent dat? De heino dat wil zeggen. Begdele ham tika barachamim. Dat wil zeggen. Om haar te verzoeten. Door de barmhartigheid. Zij had barmhartigheid nodig. Maar goed heeft altijd barmhartigheid nodig. Zeg Welke barmhartigheid. Is in de naam. Joodke. Uit de naam. Urie. Dus door de juutkei, door de lichten die zitten in zijn naam, we weten dat de naam bepalend is. In zijn naam zitten een want dat is wat hij gaf haar. Kijk, als je dan een lagere een lagere, die komt naar een hogere, wordt net als een hogere. Duidelijk, als een maar goed, die stijgt op naar een hogere, en daar is de lichten juutkei, dan kan zij van hem ontvangen die, die het lichten juutkei. Dat, dat heeft zij van hem eerst moeten ontvangen. Om bruikbaar te worden voor David. En nu gaat het goed kijken. Nog steeds is het een beetje onduidelijk. Oké, okay, de ene heeft gebruik gemaakt van de andere. En dan uh, hoe zit dit nog weer We zullen zien. Acht. We al kennen Natalia afvalgav dile. We al kennen daarom. Natalia hij naam haar, Urië naam haar, Tot vrouw gaf ondanks het feit, dat zij niet van hem was. We oden hier bij haar le aan. en het, het zal nog uitgelegd worden hieronder. Hebben we nog de kracht om nog, nog een, of nee, nog een, nog een, nee, dat gaan we dit niet doen nu. Nog een, We zijn gebleven nu hier in, hier, um, een gedaan. Wij we weten nog niet, wij we weten nog niet wat dit, hoe verder, oké, okay, wat heeft Uriam met haar gedaan. Natuurlijk, we zullen zien op de volgende keer, les, ik wil niet voor, voor, voor, uh, vooruitlopen, maar natuurlijk iemand die alleen maar gochma heeft, die, daar, we hebben gezegd, als iemand te veel gogma heeft, dan ontbreekt hem maar niets anders. Heel? Dus, dat betekent dat chassadim had hij niet, dat betekent dat hij had ook niet, haar ook niet genomen had. Dus, in, via Jesot tot Jesot heeft hij met haar niet gehad. Dus, echt ziewoek, in de Jesot had hij met haar ook niet gehad. Hij is gaar, hij heeft geen chassadim. Iemand die, iemand die geen chassadim heeft, die kan ook geen zwoek maken tussen de en Ik bedoel, het is, het is niet, die heeft geen chassadim. Die kan wel, fysiek wel, maar ik bedoel, die, die, die, die, deze zielen hebben geen, geen chassadim. Heb ze Je zeggen dat het, het verzoeten, ja. dat juist met chassadim gebeurt. Oké, okay, maar hier hebben we weer afhankelijk van, met, met licht. Ja. Normaal ja. zeggen we dat met chassadim. Maar hier heeft hij haar met licht. Met gar. En David die haar uh, had gegeven chassadim. David had chassadim uh, dat is ook de kracht van David. Die moet ook brengen chassadim hier op aarde. Uh, maar zo so zien we, we zullen zien, dat hij had met haar dus uh, hij haar had met haar geen even plat gesproken, geen seksueel contact gehad. Hij was bij haar, hij gaf haar die jutke, En zo so zien we dat het geweldig is het hoe dat zit in elkaar. Dat het een man, man kan geven ik zeg het even een man, ik ook in verhoudingen tussen verschillend zijn. ik praat het alleen, we praten alleen zoals het uh, qua functie, qua, aan, qua de functie in, in, in een paar, en niet een, een, maar we zien dat een man en een vrouw, zij kunnen dat hij kan, iemand die hij is die kan geven aan haar, zonder seksueel contact. Zoals in dit geval. Gochma kan een man geven aan een vrouw. En zij wordt helemaal genoeg voor haar. Voor een, bepaal, een bepaalde stadium kan het zo zijn. Het is, het is zeer speciaal. Je kan het geven zonder, zonder seksueel contact. Een man kan geven aan een vrouw kracht. Zonder seksueel contact. En zelfs nog sterker. Iemand die bijvoorbeeld die leert, die weet hoe dat zit in elkaar. Iemand die bijvoorbeeld kabalen leert, die die weet naar die krachten. Hij kan beide geven. En dat en dat en orkochma en daar van de gogma. Zoals Uriah. had gedaan. En Hassadim, zonder seksueel contact. Kan ook. je? Moet goed opletten. Elke vrouw heeft haar seks alleen in zichzelf. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Als je ze begrijpt, als je dat zou begrijpen, diep in je hart stoppen dat met seksen heb je eigenlijk alleen met jezelf te maken. Oké? Okay? Je he hebt een partner, oké, okay, dat is iets sociaal, yeah, maar met de seksen eigenlijk is het altijd heb je met jezelf te maken. Of deze man, of een andere man, of deze vrouw en een andere vrouw. Er bestaat zoiets so wat hij ons vertelt dat het een noekwa en en mannelijke en vrouwelijke... die dan... gekoppeld worden hier op aarde... dat het ze weten dat het ze voor elkaar bestemd zijn. Begrijp je dat? Op welke niveau dan ook? Op, op dat niveau, op dit niveau doet het er niet toe. Maar op, het kan zo zijn dat... dat iemand op een latere leeftijd... Later en uh, hier... Een, een bijvoorbeeld een vrouw heeft... met wie hij kinderen maakt... En een andere vrouw dan ontmoet, die hij, zijn noekwa is. En die verlaat een vrouw met zijn kinderen hier op aarde, die waar hij kinderen heeft meegemaakt. En die gaat opeens in, in, in, getrouwd met een andere vrouw. En dat is zijn Hij weet dat dat zijn is. En die daar heeft die geen, geen kinderen mee. De wegen van de schepper is ondergrondelijk. Alleen de schepper die bepaalt goed opletten. Wordt ook gezegd in de Zoger Dat daarvoor de schepper gebruikt geen engelen. Geen andere krachten. Om te koppelen. Dat koppelen. De koppel. Zeg, koppel de kopstel. De kop, koppelaar. De koppelaar is alleen de schepper. Geen engelen die koppel, koppelen paren. Alleen de schepper. En de schepper alleen koppelt wie met wie gaat ook doen. Ook mee, wie met wie ook seksueel. Ik bedoel, bedoel, als wie voor wie geschikt is. Voor dit of voor dit, voor dit, voor dat. Hij koppelt. Alleen de schepper koppelt. Eigenlijk is het een beetje verschrikkelijk wat ik, wat ik zeg, maar dat is de het zegt. Verschrikkelijk in de zin van. Aan de ene kant horen wij dat. Er is de wet. Ja, het is toch wel, toch wel, je hebt toch trouw, je hebt trouw gezworen. Je hebt toch haar een vingertje gegeven, dat weet ik. En een ringetje gegeven. Iedereen was daarbij. En je hebt ook een, een papiertje ontvangen van een of andere baard, die daarbij was. Dat het heilig verklaarde. Alles is, nou, wat is dat? Waarom dan altijd, daarna iets gebeurt, dat het iets, dat er iets, uh, dat iemand dan... Uh, ...verlaat zijn vrouw... ...en die trouwt met een ander... ...ik zeg het alleen... ...dat het kan zijn... ...het is niet zo de wet van... Eh, meiden en persen... ...dat er bestaat zoiets... Dat het, ...waarbij... ...wij moeten het weten... ...dat het kan zo zijn... ...het kan zo en zo zijn... ...goed opletten... ...dat een, een man kan een vrouw verlaten... ...met negen kinderen... En opeens trouwen met een andere, of trouwen en gaan samen zijn met een andere vrouw. En hij begrijpt niets ervan. En het kan zijn dat het zijn noeke is. Begrijp je? Het is zeer, zeer subtiel. De schepper doet het. En wie kan dan van buiten, wie kan dan moraal hem daar zeggen dat? met moraal aan, aandragen en zeggen dan, hoe, hoe kan dat, wat, wat een scheur schurk, et cetera. We moeten goed opletten. Ik zeg het alleen, want wij zien het ook hier. Bij hem, bij David, dat dit van boven was het. En we zijn niet alleen bij David. Zijn elke ziel, elke mannelijke ziel komt hier op aarde en ...moet wel goed opletten. Dat is ook van de... ...van de... ...Sharagulim... ...de poort van de incarnatie. Dat... ...elke man die hier komt op aarde... ...moet zijn ook wat vinden. Heer of laat. Die was getrouwd... ...in, in een bepaalde generatie. Tijdelijk werd hem een vrouw gegeven. De kinderen waren geboren... Geweldig. Het betekent niet dat het zijn noeke is. ja, bij de wet getrouwd waren en alles, zo'n familie, et cetera. Het betekent nog niet dat, het, dat hij zijn heeft, dat hij zijn rol, zijn taak vervult met haar. Er zijn mannen die, die, die niet geïnteresseerd zijn. Er zijn mannen die gewoon, hij hey, trouwt gewoon, er is een... De wet, hoe weet ik veel. Ik moet wel iemand trouwen en klaren en zijn kinderen en zo. Interesseert hen niet zoveel. Maar je je je Yeshua, die zijn er heel strikt in. In zijn uitspraken. Die zegt van. Uh, Yeshua, oh, zei, precies. Oh, ja, de, ja. De, ja. Yeshua had gezegd, als je trouwt met een vrouw. Precies. En dan heb je dan een, een probleem met Yeshua. wat hij Yeshua had gezegd. Als iemand, je Yeshua zei, als iemand trouwt met een vrouw, wel goed wat hij, dat hij had gezegd. Als je iemand trouwt hier met een vrouw en hij haar uh, daarna, om welke reden dan ook, behalve dat dit uh, overspel is, dat hij haar wegstuurt, dan pleegt zij uh, uh, overspel. Als hij met een ander komt, naar een ander. Nou, Zelf heeft hij gezegd dat uh, als een man met een gescheiden vrouw. Trouwt, Precies, en ook, absoluut, ook absoluut. Ja. absoluut. Als een man ook met een gescheiden vrouw trouwt, absoluut, dat is de, de wetten van het koninkrijk daarheen. Dan als een man met een gescheiden vrouw trouwt, dan pleegt die overspel. Want wij we, we moeten het zo zien, voor ons lijkt het wel alles van vlees en bloed. Als een vrouw met iemand heeft een relatie gehad... Dan blijft het in haar zitten. Een man maakt in haar, een man die dan doet in kontakt, heeft een contact met een vrouw, die, die maakt bij haar een knie. Eigenlijk. Zijn roer, een stukje van zijn roer is in haar. Eigenlijk. En niet alleen maar even seksueel, zoiets, so dat het daarna even onder de douche en klaar. Nee, het altijd blijft bestaan. Heilig, en dat blijft zitten bij haar. Heilig. Dus het is echt. Als hij dan werkelijk. Maar hij spreekt dan van. Het hoogste niveau. Hij spreekt dan. Voor, voor iemand die dan echt. Eh, voor de, de, van de, het, het koninkrijk. De wetten van het koninkrijk. De, de kon, het koninkrijk daarheen. Iets wat met David. Gebeurde. ...was ook niet... Was niet uh, ...goed opletten wat ik probeer te zeggen... ...is ook niet... ...in tegenspraak daarmee... ...want Uriah heeft haar niet... ...genomen... ...we zullen zien op de vorige les... ...dat Uria, Uria heeft haar niet genomen... ...Uria alleen... Uh, ...heeft haar naast zichzelf... gehad. ...hij was net als broeder... ...voor haar, we zullen dat allemaal zien... ...en hij heeft haar... ...kracht gegeven... Als broeder. Dus door. Hij heeft hij licht gegeven. Van. Uh, Jutke. Van het hoge licht van de gar. Weet ik? Maar niet. Uh, niet. Je zot tegen je zot. wat Maar wat ik spreek met jullie: dat het iemand al hier op aarde komt. En dan. En dan trouwt met iemand anders bedoel ik ook niet in één, natuurlijk in één generatie. Dat is natuurlijk kan het zo zijn dat in de volgende generatie, want de volgende generatie is weer een nieuwe lichaam. Deel, nieuwe lichaam, lichaam niet die totaal nieuwe lichaam is, en iemand weer op zoek is, kijk, wij, wij denken altijd over één, over ziel, over de mens die alleen maar één keer is. De ziel is telkens de volgende generatie is dezelfde ziel, maar dan Ingebed in een ander lichaam. En een ander lichaam is een andere generatie, met een andere, andere set eh, Rishimod. Dus die mode zoekt weer zijn Nukwa. En, en in principe, geen. Het is een beetje een moeilijk, moeilijke kwestie, toch, blijft. Dat elke ziel en mannelijke, moet altijd vinden zijn vrouwelijk, kan niet anders. En het is natuurlijk moeilijk wat de reimen wat Jeshous zegt en wat natuurlijk in de Shara Gilgulim is, maar dat is omdat dit op verschillende niveaus ligt, van verschillende niveaus, van verschillende verschillende aspecten. Weet je want het is wel zo so dat als een ziel komt hier op aarde, dan, uh, het kan ook zo so, zijn, laten we zeggen het zo, dat een mannelijke ziel komt hier op aarde. Goed opletten. Komt hier op aarde. En zijn vrouwelijke ziel is er nog niet klaar voor hem. Is nog niet klaar voor hem, want... De schepper bepaalt wie welke ziel komt hier op aarde in welke lichaam. En het kan zijn dat een mannelijke, is al klaar, die wordt gestuurd naar een mannelijke ziel, naar een bepaalde lichaam. Die gaat uh, inbedden, wordt ingebed in een bepaald lichaam. Terwijl zijn vrouw, oké, okay, zijn vrouw, oké, okay, maar ik wil niet, geen voorbeelden, gewoon. Maar zijn vrouw is dan, zijn vrouwelijke ziel is nog niet gekomen in dezelfde generatie. Wat moet goed opletten? Dan zie je dat het geen discrepantie, geen, geen tegenstrijdigheid is. Wat moet dan deze man doen? Zijn noekwe is nog niet gekomen. In deze Hoe wachten? is De mannen wachten, hij is, hij is gekomen hier. Hij kan niet vinden, zijn noekwe is er niet hier, nog niet in deze generatie. Nou, dan de schepper, die, de schepper, die geeft hem dan een vrouw, en hij dan heeft met een vrouw, hij, kinderen maakt en alles, en maar zijn noekwa is er niet. Natuurlijk, de schepper weet, weet van de leer over het koninkrijk der hemel. Natuurlijk, hij zal niet op de manier doen dat hij in dezelfde generatie zal dan de ene laat scheiden, en de andere, ja, of opeens de noekwa gaat, de noekwa van deze man gaat sturen hem hier, terwijl die andere al negen kinderen heeft, al een mooie gezin heeft, en alles, en opeens Hashem stuurt daar een noekwa hier naartoe, en de andere zegt, oké, okay, negen, de vrouwen met kinderen laat ik, laat ik dan liggen, of weet ik, stuur ik weg, en ik neem mijn noekwa, en dan daarmee rechtvaardig ben ik, rechtvaardig mijn, mijn ben ik dan klaar, omdat, is, dat is dan, in reine ben ik. Natuurlijk, dat, dat gebeurt het niet zo. So. Dat bedoel ik ook niet. Dat bedoel ik alleen niet in één generatie. Scheiden betekent ook natuurlijk niet scheiden... Het bewezen van spreken, zoals ik dat, zoals ik dat zeg natuurlijk. Dat het scheiden van, van de ene de, met de andere... Absoluut is het zo dat... Wie een scheiding pleegt natuurlijk... die. Maar goed... Wij zijn allemaal mensen, en als wij fouten maken, en dan leren wij daarvan, daar gaat het om. Eigenlijk. Dus, de tijd wanneer, in de tijd wanneer je wel leert over het geestelijke, daar gaat het om. Daarvoor was, was je niet, ja, ja wist het niet, ik wist het ook niet. Mm -hmm. Wist ik ook iets daarvan? Absoluut niet. Maar als, als hadden we dat eerste geleerd, zouden we misschien minder fouten toe. Het is niet, niet, al niet een kwestie van, van uh, dat wij nieuw leren. Wij over het koninkrijk der hemel. Nu leren we de ware wetten die wij uh, doen. Moeten wij nieuw vanaf dit moment wanneer wij nieuw. Ook vanaf het moment wanneer de ware leer aan jou openkopen waard wordt. Nu moet je weten, dat, nu, nu moet je geen fouten, bewuste fouten maken. Onbewuste fouten, niet erg. Ik bedoel, waarom niet erg? Die zijn, die hebben je niet, niet, niet geweten, dat is dan, je niet weet het, en bovendien, je kan, je innerlijk kan je altijd nieuw corrigeren. Maar nu geen fouten maken, ja, daar gaat het om. Eerlijk. wie van, wie van, wie van, van ons, wie, dat het ook van ons. Wie heeft het, wie had niet uh, nog een ander vriendinnetje of een vriendje uh, buiten zijn huwelijk gehad? Nou, die laat mij dan, doe maar een vingertje omhoog. Ik durf het niet te, te doen. Maar wie heeft bijvoorbeeld een huwelijk in een huwelijk, of in een, een relatie, heb je een relatie gehad? Ja, in jouw jeugd, al is het maar één keer. Die, dat, dat jij niet dat jij niet, dat iemand van ons niet had eh, nog iets anders gedaan buiten zijn een, enige relatie nou als iemand dat zegt vinger omhoog doet, dan zeg ik nou, dan hoor je niet hier te zitten ja. wie vrij van zonde is, werpen de eerste steen precies, wie vrij van zonde is, die moet werpen, die werpen de eerste steen inderdaad, niemand van ons is dat, dat is niet de bedoeling de schepper is niet, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat wij, de bedoeling is dat wij juist ons corrigeren, dat wij juist zien dat wij niet in staat zijn om aan die grote, aan die hoge voorwaarden te voldoen. Dat is de hele bedoeling. eigenlijk like, goed opletten, dat wij iedereen van ons, wij worden geliefd door de schepper pas dan de waar, wanneer wij de waarheid nastreven En niet dat wij komedie spelen, dat wij dat wij goederig, dat wij beter, dat wij, dat wij niet zondig, etc. Dat is belangrijk, dat je, dat je weet, dat je voelt van binnen dat het is onmogelijk. Het is onmogelijk om zelf zonder de schepper daarbij om uit te komen uit mijn kilim, de Kabbalah. Uit mijn wens om te ontvangen voor mezelf. Zonder schepper kan ik niet. Ook ik kan dat niet. Ook ik voel dat steeds. Elke dag. Duizenden keer. Moet ik komen weer. Tot de binaf van de ketter. Tot Yeshua in mijzelf. Dan heb ik het in mijzelf. Tot de ketter. Van binaf van de ketter. Dan voel ik dat ik. Dan pas voel ik dat ik. Uh, uh, geen avuut heb van mijzelf. Dat ik verlost ben, verlost ben van mijzelf, van mijn wens om te ontvangen voor jezelf. Al is het maar tijdelijk. Maar dan word ik opge opgebeurd. En dan ga ik terug naar mijzelf. En dan ga ik weer opnieuw En ga ik steeds weer duizenden keer. Dat is wat zo ook zegt. En toen, toen kwamen de, de zijn discipelen naar hem toe en hij zei, hoeveel keer moeten we vergeven de ander? Betekent wat vergeven de ander? Goed opletten, niet zoals de, de religieuzen denken, dat de ander die bijten jou is. De hele bedoeling is, ik zal in way, ik maak nu dat boek, stap voor stap. We zullen echt. Uh, de leer over het koninkrijk der hemel, leren wat staat daar ook in het Nieuwe Testament. Wat bedoel ik niet, het Nieuwe Testament interesseert ons, maar interesseren ons de woorden van Yeshua. Dus wat, zei, wat zeiden zij? Ze? Hoeveel keer moeten wij de ander vergeven? Ze dachten dat de ander buiten hun lichaam was. Maar de bedoeling is, hoe, hoeveel keer kunnen, moeten wij, hoe, hoeveel keer moet ik mijn mijn wens om te ontvangen voor mijzelf, die ander in mijzelf, die het kwaad, kwaad in mijzelf, de citra agra in mijzelf, de slechte neiging in mijzelf, hoeveel keer moet ik hem vergeven? Ja, zeven keer, nee, zevenmaal, zeven maal zevende, dus betekent, ook dat moeten we begrijpen wat hij had gezegd, betekent Steeds moet je telkens, elke dag vergeving zoeken voor jouw wens om te ontvangen voor jezelf. Want het is altijd, die pleegt zonde, die wil altijd alleen maar voor jezelf, voor zichzelf ontvangen. Altijd. Dus dan moet je weer, wat is betekent vergeven? Je moet weer naar de ketter toe. Kom je naar de ketter, ben je vergeven. Dat is betekent vergeven vergeving komt naar je eigen ketter en in de ketter door, wanneer kom je naar de ketter, dan elke ketter schijnt, van elke ketter schijnt een andere ketter, hoger, hoger, hoger dan Jeshua schijnt dit aan jou omdat het overeenkomst is dan ontvang je dan licht van de klie, de hoogste klie van de ketter, en daar zit de vader verborgen en daardoor verkrijg je uh, Vergeving, wat betekent vergeving? Via welke, via, hoe heb je dat tot stand gebracht? Door welke klie van binnen jezelf? Binnen Waarvan dan begin je opstegen? Van welke klie begin je opstegen? Ja, maar goed, maar wel welke, van waar? Van de soort so. Altijd, eerst begin je altijd. Van, van welke klie. Doe jij oorgozer opstijgen. Van het jesot. Weet het? is. We hebben geleerd. Dat is de boom van goed en kwaad. Schien. Dat betekent goed en kwaad. Dat is net zo. Wanneer je bevind, bevindt zichzelf in ateret Soort, Het is net als helemaal goed. Maar dan, dan is het zo. Dan is het net of jij. Aan uh, de ene kant is het goede. En de andere is het kwade. En jij kijkt zo. Jij kijkt naar een goede. Heerlijk. Je hebt de lust. het is lust voor een oog en voor alles. Maar je kijkt naar, naar links. Naar kwaad. Oh, heerlijk. Is ook heerlijk. Dat is, a, dat is, de, boom. Dat is de boom van goed en kwaad. Goed oplet. Niet, niet, niet, niet de komedie van hoe mijn broeders de komedie maken. Dat zij, lopen, dat zij zeggen dat als ze lopen langs de slager. Dat zij... Dat zij uh, ruiken de, de varkensvlees dat zij zeggen vies maar het, het is niet, het is, niet het, is, het, is, het is komedie dat betekent dat zij zijn gefixeerd op een religie het goed opletten het is altijd zo de ware toestand is waaruit jij moet uitgaan het probleem is begin pas daar niet dat jij zit helemaal in het donker maar het probleem is, nog erger probleem is, vanaf de ateretjes op. Eerst ga je naar de ateretjes op, dan heb je beide. Dat is net of je hebt twee vrouwen naast jezelf en jij je kijkt naar deze en... Ja, het schatje van mij. Geweldig, je kijkt naar een andere en... Ah, oh, is zo hoog, zo mooi. ik gaan geen keuze maken. Dat is verschrikkelijk, dat jij geen keuze kan maken. Jij hebt aan de rechterkant heb je een schoonheid die is een blonde schoonheid, omdat het chassadim is, maar aan de andere kant krijg je dat zeg je een shoten of, of een brunette, maar prachtig, die heeft zo'n een, een, weet je, vuurige oog, en aan de rechterkant heb je dan een blondine, zo'n zaag, zo'n beetje, zo, ja, kwakkelig, maar aan de, aan de rechterkant, aan de linkerkant, heb je dan echt, je zit net een Spaanse, Spaanse, flam flamingo, vrouw, nou, ja, kijk, jij weet niet wat je doet. Wat moet je doen? Alleen, alleen opkomen met je orgozer doen naar de ketter toe. Ja, naar de bina van de ketter. Alleen dat, want kan je, niet kan je geen oplossing vinden. Zelf moet je weten dat wij niet in staat zijn om uh, goed en kwaad uh, te beslissen voor goed en kwaad. Wij doen het wel soms. Oké, okay, dan zeg je. Die blonde en die, en die brunette. Je kijkt zo brunette. Bro, brunette, bro, brunette, bro, brunette. Zo, zo, zo, zo. En dan, so, dan right. zeg je. Nou, Oké, okay, ik ben moe. Ik ben nu gek. Helemaal gek van <laughs> die van twee. Laat ik zo even zo dan een gok, gok nemen. Oké, okay, wie wordt het? Zo so, een gokje. En dan wordt het een bondine. Oké, okay, dan zeg je. Oké, okay. nu heb ik besloten. Zo, so, so, weg die links. <laughs> Ja, maar dan ben je zo aangehecht eventjes, maar het is alleen maar voorwaardelijk. Want, want in de volgende ochtend sta je op en dan zeg je, nee, had ik maar toch wel die, die brunette. En dan ga je weer kijken naar die brunette, dan ga je dan springen van de ene naar de andere. Dan ga je naar links springen, naar de gwarrod. En dan weer naar een paar dagen, weer daar. dat is wat de mens doet in deze wereld steeds van de ene naar de andere spring van de ene naar de andere. Weet je? Waarom? Omdat jij probeert, de mens probeert dan met zijn eigen krachten oplossing te vinden. Onmogelijk. Weet? Daarom zeggen wij dat zelf ontlopen van de zonde is alleen mogelijk om naar Jezus op te stijgen, naar de klin Ook ik kan niet anders. Weet met alles wat ik... Wil kan ik niet anders, moet ik steeds dat doen dan kom ik naar de ketter en dan heb ik al is het maar even dan bedoelde Yeshua misschien ook met die uitspraak van je moet gewoon je moet een keuze maken ja en dan moet je het gewoon beladen en niet precies, dan moet je keuze maken maar de, mijn keuze is dat niet ik zelf zoek dan eerst probeer ik natuurlijk met mijn krachten met mijn, eerst komen met mijn krachten tot de, tot de beslissing wie van die twee ja, goed of kwaad. Of betekent soms is het zo kwaad, is zo verfijnd dat je niet weet dat het goed, of het goed of het kwaad is. Maar als je komt daar naar de ketter, dan ben je verlost. En dan ga je, dan ga je weer van de ketter naar beneden en op die manier met de hulp van de en niet proberen met macht en kracht en macht met alle militaire vertoon te vechten met je kwaad. Dat gaat nooit worden.